Waarschijnlijk komt de economische groei voor het hele jaar uit rond de 1,9% en voor 2016 wordt ruim 2% verwacht. Kamp verwacht dat de aangekondigde lastenverlichting van 5 miljard euro ook goed is voor de economie. Een boer uit Groningen heeft een rechtszaak over de gaswinning verloren. Hij had geëist dat de winning meteen wordt stilgelegd vanwege het gevaar van aardbevingen. De rechter gaf de boer geen gelijk omdat hij de Nederlandse staat had aangeklaagd en die is formeel geen partij in deze zaak. Hoe de rechter inhoudelijk denkt over de gevolgen van de gaswinning is daardoor niet duidelijk. De boerderij van de man heeft door aardbevingen forse schade opgelopen. Verder zei de boer in de rechtszaak dat de Groningers onmenselijk worden behandeld en dat hun privéleven niet wordt geëerbiedigd. Amerikaanse media melden dat Jihadi John dood is. De Britse IS-terrorist zou om het leven zijn gekomen bij een Amerikaanse drone-aanval in Syrië. Het was wel bekend dat het Amerikaanse leger een gerichte aanval had gedaan op Jihadi John, maar het Pentagon heeft zijn dood nog niet bevestigd. De terrorist heet eigenlijk Mohammed Mwazi en reisde waarschijnlijk in 2013 vanuit Londen naar Syrië om zich bij IS aan te sluiten. Hij werd bekend doordat hij als beul te zien is in onthoofdingsvideo's. Giadi John zou zijn gedood in de buurt van Raqqa. Hoe de Amerikanen hem op het spoor zijn gekomen, is onduidelijk. Het weer. Eerst nog hier en daar regen. Daarna zonnige periode. Maar vanmiddag weer stevige buien. Met kans op hagel, onweer en zware windstoten. In het noorden kan het stormachtig waaien. Windkracht 8. Het wordt 13 of 14 graden. Dit was het NOS. -S3. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Weer de klok van 11 uur gepasseerd. We gaan gauw naar onze presentator Hennie Ugruts. Ja, En we gaan naar Lima in Peru. Want daar wordt gebedmintond. En dat wordt onder andere gedaan door Imke van der Aar, de 17-jarige ster die we hier in Zandvoort hebben. Aan de telefoon haar moeder met een heel goed nieuwsbericht over het Nederlands team. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik spreek met Francie de van der Aar. Hallo. Ja, dat klopt. Het Nederlands team heeft het supergoed gedaan zijn met een hele jonge ploeg naar uh, Peru afgereisd. En uh, ze zijn, uh, van de 40 landen zijn ze op de 15e plaats geëindigd. Dus dat is knap. Dat is super. Ja, dat ja, is heel mooi. Ja. Ja. Jouw uh, dochter Imke speelt daarin. Ze is achtvoudig uh, Nederlands jeugdkampioen. En ja, ze heeft het heel goed gedaan. hè? Ja, klopt. Ze is vooral gespecialiseerd in uh, dubbel en mix. En ze heeft ook veel wedstrijden mogen spelen van het Nederlands team. Ook, uh, je speelt vijf wedstrijden, een heren singel, een dames singel, een dames dubbel, een heren dubbel en een mix. En uh, ze veel twee wedstrijden mogen spelen. Ze ja, heeft veel punten voor het Nederlands team gepakt. Deed ze dat met Daan Phillips, zoals eerder bij de Junior Masters, of wie was er nu met haar? Nee, ze speelde met Deborah Jelen. Daar hebben ze in een pool ook uh, van Macau-China gewonnen, ook de Dominicaanse Republiek, Guatemala. En alleen van Japan hebben ze verloren in de dubbel. Maar dat is geen schande, want die is bij de top 4 van de wereld. Wow. En een mix uh, speelt ze met Joran Kwekel. Ze hebben ja. uh, een beetje negatief geloot, hè, voor de individuele wedstrijden. Ja. Klopt, dat was heel jammer. Dat was eerst uh, een goede loting. En ik heb vandaag ook nog het slag gelezen van de manager, Tabeling. Die zei ook ja, ze hadden achteraf duizend keer excuus en dingen, maar daar hadden ze niks aan. Want uh, ze hadden eerst een hele goede loting. Dan had ze absoluut heel ver kunnen komen. En nu moesten ze gelijk uh, naar, tegen de top van Azië. Dat was ook heel jammer. Want als je nu ook kijkt, bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven in de mix, staat een koppel in uh, van Spanje. Daar hebben ze ook in, uh, in de wedstrijden mee gewonnen van de teamwedstrijden. En die gaan, gaan nu meedoen voor de laatste acht van de wereld. En dat Imk en Joran in het teamtoernooi nog van gewonnen. Dus dat is achteraf wel jammer. Yeah. Maar ja, dat is natuurlijk altijd met toernooien, dat ja Loting bepaalt voor uh, yeah. voor wat. Maar het was ook nog van Spanje, want daar hebben ze ook met drie twee van gewonnen. En die was in april nog Europese jeugdkampioen 2019 geworden. Ja, daar hebben ze gewoon ook met het team Nederland van gewonnen. Dus uh, wat dat er gaat, uh, hebben ze zeg maar heel goed gedaan uh, daar in uh, Lima. Ze doet het trouwens uh, sowieso goed, hè? want ze heeft uh, de eerste prijs dames, dames dubbel Israël junior gewonnen. Ze is derde geworden uh, ja. bij de Dutch junior... Laatste 32 in de mix van de werelddubbel en mix tweede plek, Langeveld Cup onder de 17. Wat, ja. wat betekent dat voor jullie huisgezin bijvoorbeeld? Nou, ons uh, gezin is wel heel veel een teken van uh, topsport. Want we hebben drie kinderen en uh, ook een tweeling van 14, Wessel en Brechtje van haar aard. En uh, ja, Wessel die is ook vol voor badminton, die is het ook een Nederlands team en die gaat ook supergoed. Maar ja, uh, zoals Imke, die traint negen keer in de week en Wessel zeven... Ja, en elke dag om kwart over vijf gaat ons de wekker en om zes uur zitten ze in de trein. Dus dat ze voor school nog gaan trainen en dan naar school en daarna. Dus, uh... Maar het is alleen heel jammer dat uh, Ben Nederland, uh, die is uit uh, zeg maar de kernsport gegooid van het NOC en NSF. Ja. Dus we moeten echt als gezin echt alles te voor betalen, zelfs training op Papendal. Dus uh, ja, als gezin is het wel heel moeilijk om het te blijven volhouden voor die kinderen omdat ja, Het zijn natuurlijk hele grote kostenposten voor ons. Maar ja, ze doen het met zoveel enthousiasme en plezier. En natuurlijk ook mooie resultaten. Dat we wil, willen wel graag proberen of we het nog vol kunnen houden. Maar wat ik dan niet begrijp is dat ze er dus uitgegooid zijn. Dat, als je zoveel talent hebt en je haalt ja. zoveel goede successen. Dan hoor je toch gewoon geholpen te worden. Ja, ja, dat vinden wij ook. En ik kan ook een voorbeeld geven van de senioren. Bijvoorbeeld een dames dubbelkoppel of een... Uh, nu staat de uh, top uh, tien in de wereld, nummer negen. Maar uh, ja, zo zijn er meerdere wat allemaal heel goed gaat. En ook met de jeugd. Want op uh, ja, een voortrek naar Lima zijn ze inderdaad, wat u al noemde, ook naar uh, Duitsland geweest, naar Langeveld. Mm -hmm. En daar stond Imk ook in twee finales. In en daar. ook naar België, daar stond ze ook in een finale, een halve finale. En ja, dat zagen we ook bijvoorbeeld nu ook weer met de loting. Dat er koppels waren die allemaal uh, zeg maar geplaatst waren met hoge lotingen waren. Ja, Joran, Imke en Nebora, vooral die drie nog van gewonnen hadden op andere toernooien. Dus dat is af en toe voor de spelers wel frustrerend. Dus Maar ja, ik zeg altijd vanuit zo duur mogelijk verkopen. En uh, kijken hoe ver jullie kunnen komen. En ja, dat hebben ze nu ook weer super gedaan met dit met jonge team. Want volgend jaar mag iedereen nog een keer meedoen met, uh, zeg maar, in deze lichting van de jeugd. Ja, goed hoor. Wanneer komen ze terug? Ze komen zondag terug op Schiphol. Oké, okay. en dan, wat volgt er dan? Ja, dan hebben ze daarna weer de kampioenschappen van Zuid-Holland. En ze speelt bij van Sundert in Den Haag. Uh -huh. En met haar club, want ze speelt ook al uh, Eredivisie al een paar jaar. En dan zijn ze ook nog volop in de race. Dus dan krijgen ze nog uh, de play-offs. En uh, ja, daar zijn ze ook uh, vol voor bezig. Je bent een hele trotse moeder, terecht. Ja. Wat gaat Imke doen in de toekomst? Wat wordt ze? Vertel het maar. Ja, dat weten we zelf ook nog niet. Omdat het zo complex is. Nou, ze, doet uh, ze vocht uh, in Zegbroek in Den Haag. Uh, zit ze op een loodschool. Dus uh, ze weet ook uh, dat er helaas niet veel geld te verdienen is. Dus ze uh, kan gelukkig ook goed leren. Dus ja, er wordt twee pad. Het liefst wil ze natuurlijk helemaal volledig op dit gaan. Ze is ook al twee dagen in de week op paternal mogen Met de seniorenselectie. Dus dat mag ook al. Dus, uh, maar ja, wat ik al eerder benoemde, we hopen dat we het financiële plaatje steeds maar rond kunnen krijgen voor de... Is crowdfunding en, een idee? Wat zegt u? Is crowdfunding een idee? Ja, absoluut. We hebben het ook wel eens gedaan op het talentboek. En ik weet ook dat een aantal dorpsgenoten, daar zijn we ook super blij mee, dat die soms ook uh, bijdragen hebben geleverd. Want het kwam al vanaf 5 euro. En dan hebben we dit ook 500 euro voor gehaald. maar ja. Bijna elk toernooi is dat bedrag al. En ja, we dus vinden het lastig. Ze hebben wel een hele goede sponsor van Yonex Penelux. Ja. Dus, uh, maar we zullen inderdaad in de toekomst... Uh, want ja, het zal steeds nog meer naar het buitenland worden... ook met trainingskampen. En dan denk ik ook inderdaad... dat, dat we iets met crowdfunding uh, voor haar gaan opzetten. Als we dus, kunnen ja. helpen, zeg het maar. Oh, nou super. Ja? Uh, graag, ja. Dan dus, uh, gaan we er gewoon iedere uitzending aandacht aan besteden... want dat ja. verdient ze gewoon. Ja, super. En de broer, wat ik al zei, Wessel is ook Nederlandse kampioen. En die gaat ook wel goed en die is nu in de race om februari nog misschien uitgezonden te worden naar Rusland voor de Europese jeugdkampioen. Oh, dat zou helemaal leuk zijn. Dus, uh, dus dat is ook leuk. Maar ja, zeg ik, ze, ze, ja, ze hebben heel veel discipline en heel veel inzet en enthousiasme. Dat moet je natuurlijk ook, hè, want anders hou je het niet vol. Nee. Maar uh, ja, ze gaan er nog vol voor. En, uh, en zeker voor Nederland en Europa doen ze het allemaal supergoed. Dus, uh, ze moeten ze hebben... degene hebben van, van jou, denk ik, of niet? Ja, een beetje gezin. Ik ben wel enthousiast met Benbizel, maar mijn man uh, Martin, die was ook een goede basketballer, dus ook een sporter. Dus het is van allebei een beetje. Oké, okay. nou geweldige successen. Ik uh, wens ja. jou en haar en al jouw andere kinderen ja. alle succes van de wereld en laat er maar veel Nederlandse kampioenschappen opvolgen. Ja, oké, okay, dankjewel. Nou, fijn dat jullie het in de uitzending wilden noemen. Want uh, badminton is gewoon een supergate sport om het te doen. En ik ben nu ook voor mijn werk uh, in Amsterdam ook weer op een school uh, aan het lesgeven. Dus als je het eenmaal gedaan hebt, dan is het vaak geweldig. En dan zie je hoe snel het is. Het is ook de snelste sport in de wereld. Met slagen die zeg maar van 420 kilometer uh, gewoon kunnen. Dus dan uh, vaak moet je het doen om te, uh, om te ontdekken hoe leuk het is. Hartstikke fijn. Heel veel succes. Ja, dankjewel. Dankjewel. Nog, nog. Dag, dag. dag. Er waren mooie baby's bij, maar niet te zo lief als jij. Anne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 Is niet mooi, maar jij kan haar een beetje mooier kleuren. Allen, je hebt nog heel wat voor de boeg. Maak je geen zorgen, daarvoor is het nog te vroeg. Veel The Beatles, I feel fine. En wij feel, uh, voelen ons hier ook heel aangenaam, luisteraars. En vooral als we weer een nieuwe telefoongast aan de lijn aan de hebben. Ja, we nemen eerst nog even afscheid van Dolly de Pierik... die hier te gast was het de eerste uur om te praten over de Zeeschuimers. De zwemclub in Zandvoort die weer van de grond getrokken moet worden. En Dolly de Pierik heeft een zoon, Robert de Pierik... en die was een aantal weken geleden in onze uitzending... en vertelde toen over een zekere Willem Stoutenbeek. En die hebben we nu aan de telefoon. Dag Willem, goedemorgen. Goedemorgen. Want jij doet de Power League. Vijferside ja. voetbal. En dat doe je vooral in Engeland, waar je in vijftig centrums bezig bent. Vertel alsjeblieft. Nou, um, Power League heeft vijftig centrums in Engeland. Maar die, die opereer ik niet zelf allemaal daar hoor. Dat doen we met Power League uh, in Engeland. Maar ik, ik ben initiatiefnemer van Vijferside Voetbal in Nederland. ...en heb met die Engelsen, de Paulie mensen uit Engeland... ...een, een uh, samenwerkingsverband opgezet... ...waarmee we de Nederlandse markt gaan bestieren. Dus ik, ik ga me vooral bezig met Nederland. En we zijn vorig jaar oktober op het Olympiaplein in Amsterdam gestart... ...met het eerste, ja zeg maar, volwaardige vijfzijd voetbalcentrum van Nederland. Er zijn wel wat losse veldjes her en der... ...maar we hebben er daar zes aangelegd op het Olympiaplein... En uh, ja, or, eigenlijk gaat dat een beetje in samenwerking met de voetbalclub Swift op het Olympiaplein. Uh, in datzelfde gebouw zitten wij ook en we werken dus ook samen in de kantine en de kleedkamers, maar we hebben wel onze eigen velden. En uh, ja, dat is nu letterlijk een jaar open. Eigenlijk 16 oktober zijn we vorig jaar gestart. Ja, uh, jullie uh, zijn eigenlijk bezig om. Als een soort anders georganiseerde sportbond in stedelijke omgevingen in kaart te brengen wat er mogelijk is. En dan van die, van die veldjes overal neer te gaan leggen. Waar komt de volgende? Um, we, hebben er, we hebben drie locaties op het oog: um, één Amsterdam-Zuidoost, twee Haarlem, drie Utrecht. En de volgorde die ik net noemde, die, die kan nog wijzigen. Ja, want ik vind natuurlijk Haarlem het meest interessant. Wat is het dichtst erbij? Dat snap ik. En vertel eens erover. Um, nou, eigenlijk ben ik um, met de SRO, dat is uh, de organisatie die in Haarlem uh, alle sportparken mm -hmm. beheert voor de gemeente, in gesprek geraakt met Michael Welten. En die, um, uh, die waren enthousiast over dit concept. Die hebben het plein gezien en um, die, die, die, die, die begrepen wel dat ook uh, in Haarlem hier wellicht behoefte voor, aan voor is. En uh, toen zijn we eigenlijk een stuk of vijf locaties langs gegaan. En daar heb ik inmiddels een, een keuze in gemaakt. En ik kan niet definitief zeggen welk het wordt, omdat het nog in de, de gemeenteraad behandeld wordt. Maar het wordt een plek tussen Heemstel en Haarlem in, mm -hmm. bij voorkeur. En wij kunnen daar uh, 12, nou, eigenlijk gaan we 6 vijf tegen 5 voetbalvelden aanleggen. En 3 zeven tegen 7 voetbalvelden. Want we zien in Nederland ook een grote markt voor 7 tegen 7. Dat hebben we in Engeland ook. Dat noemen we dan powerplay in plaats van Power League. We hebben 4800 competitieteams die wekelijks deelnemen aan onze wedstrijden. En uh, ja, in Nederland heb je natuurlijk ook 7 vanuit de KVB. En uh, eigenlijk willen we daarop ja, meegaan, meestromen, uh, hoe noem je dat, ja. uh, ook op inzetten. Het is een geweldige manier om, om te voetballen, hè? dat 5 tegen 5. Uh, de KNVB houdt vast aan 4 tegen 4. 7 tegen 7 komt erin. Uh, vertel eens iets meer over hoe zo'n zo club, zo zo, wat je nu in Amsterdam gedaan hebt op het Olympiaplein, hoe dat tot stand is gekomen. Uh, nou ja, allereerst is het, uh, het 50-5 concept dat wij doen is anders dan hoe 4 tegen 4 en tegen 7 gespeeld wordt in Nederland. Ook ons 70-7 concept is anders, want wij spelen met boarding. En de bal kan niet uit, dus het is een kunsthuisveld met een boarding systeem eromheen en netten uh, aan de zijkant en over het veld. Um, wat het spel ongelooflijk intensief maakt, omdat je dus eigenlijk nooit, de bal ligt nooit stil. Uh, je mag geen slidings doen, je mag niet hoog spelen. Je mag niet in de cirkel van de keeper komen. Um, dus het is ook nog eens vriendelijk. Dat betekent dat mensen weinig blessures overhouden. Het kunst is iets zachter dan het standaard kunst was wat we in Nederland hebben. Dat maakt het ook wat, dat vertraagt de bal wat, wat het spel ook leuker maakt. En um, ja, hoe hebben wij dat opgezet? Wij zijn eigenlijk puur commercieel bedrijf. Um, en wij zetten in op mensen die laagdrempelig kunnen voetballen. Dus die niet meer uh, lid willen worden van een vereniging en een bardienst moeten draaien iedere week, uit moeten spelen in Alkmaar. Eigenlijk geen tijd hebben omdat ze een gezinnetje hebben en uh, de, de, de, het gezin het niet leuk vindt als papa zeg maar weer het hele zon maar weg is. En um, wat wij dus doen is uh, inzetten op die mensen die uh, ...graag op dinsdagavond van 6 tot 7 vast iedere week een kwartaal lang in een competitie mee willen spelen. En daarna kunnen we zelf kunnen beslissen of ze door willen gaan of niet. Ze kunnen dan ook promoveren en degraderen. Ze krijgen dan ook prijzen die ze kunnen winnen. Uh, dat is het competitieonderdeel. En naast de competities hebben we ook uh, veel voor de jeugd. Dus uh, we doen kinderkampen, we doen toernooien, uh, veel kinderpartijtjes... Um, ook een hoop kinderen in Amsterdam inmiddels die niet bij Zwift terecht kunnen, maar bij ons uh, meedoen in de weekenden om, uh, om toch te leren voetballen. Uh, en daarnaast hebben we uh, bedrijfsevenementen. Dus uh, wij hosten vaak voor bedrijven zoals, uh, wat we net gehad Nissan. Uh, die huren dan een middag en avond lang het hele complex. Dan branden we het hele complex om naar Nissan en dan maken we daar een uh, voetbaltoernooi. En uh, uh, cateren we een diner en, uh, en een boel, zoals ze willen. En kan zelfs een film van gemaakt worden voor promotiedoeleinden. Uh, dus dat is uh, eigenlijk een beetje wat we allemaal erop organiseren. Ja. Willem, ik, ik wil eigenlijk nog even één ding van je weten... voordat we een plaat draaien en dan straks nog even terugkomen. Ja. Hoe komt het dat dit in Engeland zo groot is? Nou, in Engeland is, uh, zeg maar... De, de, de, het, wat wij in Nederland hebben, de KNVB, de je in Engeland, de FV. En de KNVB is toch denk ik iets beter georganiseerd. En in Nederland zetten we ons als overheid ook veel meer in nog voor sport. Dus er zijn veel meer faciliteiten. Wij hebben overal kunstgasvelden liggen, overal kruifkoorts liggen. Dat heb je in Engeland niet. Um, groot succes in Engeland is dus ook gewoon de losse verhuur van de veldjes. Dus je hebt gewoon vriendengroepen die zeggen, nou, uh, we kunnen nergens terecht. En daar kunnen we voor relatief laag bedrag gewoon lekker veld zien wat er altijd goed uitziet. Um, dus in Engeland is dat de reden waarom het een groot succes is. Uh, en dat is ook meteen de reden dat in Nederland um, uh, uh, het best wel een risico was om dit te starten. Omdat we hier natuurlijk zulke goede voorzieningen hebben. Maar ik durf het toch aan, omdat ik gewoon zie dat er een hoop jongens zijn en meiden die... Uh, laagdrempelig willen kunnen sporten in dit filmpje van een vereniging. Het, het lijkt me een fantastisch iets. Ik wil graag straks met je verder over praten. We gaan even een plaat voor jou draaien. Oké. Okay. En dan mag je straks ook nog je eigen muziek uitkiezen. Okay. <laughs> tot, tot, later, <tot, tot later, Willem. Bedankt, Dankjewel. Tot je je later. To you Why do so Van niemand minder dan Karen Carpenter. We gaan weer snel naar Henny Rukert en de telefoongast. Willem Stouterbeek is dat. En die is van Power League Olympiaplein, want dat is waar het vijverside voetbal in Nederland begonnen is. Willem, vertel mij, je doet het samen met Zwift. Zwift uh, vaart daar wel bij waarschijnlijk. Uh, ja, in principe is het zo dat uh, het leuke voor Zwift is dat wij natuurlijk door de week best een hoop klanten brengen die na het voetbal nog een biertje komen drinken. En uh, uh, hetgeen zo'n club dan dus ook... meteen een verdienmodel extra geeft... wat nooit kwaad kan. Vijf tegen vijf voetbal is een leuke, snelle... non-stop vorm van voetbal met vijf spelers per team. Hoe kunnen mensen die dat willen proberen... bij jou terecht? Wat moeten ze doen? Uh, nou, ze dus kunnen allereerst inloggen of, uh, op de website... www.powerleague.nl En uh, <coughs> nou, daarop staat het telefoonnummer vermeld... en e-mailadres... En wij zijn van 9 tot 11 s avonds iedere dag geopend. Behalve in het weekend tot 8 uur s avonds. En uh, twee dagen per jaar dicht, dus ongeveer kerst en nieuwjaar. Dus ja, over het algemeen bereikbaar, om het zo maar te zeggen. Ja. Teams spelen op, op kleine veldjes, hè? met boarding en netten, heb je verteld. Dat betekent non-stop actie en heel veel doelpunten, waarschijnlijk. Ja. Heel veel doelpunten, dat klopt. Dat, uh, dat maakt het ook wel weer leuk. Uh, het gaat erg snel op en neer. Je moet er ook, uh, als je 50-5 speelt, zeker eigenlijk twee wissels bij hebben. Anders heb je zo'n achterstand ten opzichte van het team die dat uh, wel heeft. dat je, je onbeperkt wisselen. Dat je gewoon stuk gaat. Ja. Hoe lang duren die wedstrijden? Uh, 50 minuten bij ons. En dan uh, continu doorwisselen? Ja, maar er zit wel een 5 tot 10 minuten ...pauze tussen wissel of uh, rust. En moet je aan de scheidsrechter vragen of je mag wisselen of kan je dat gewoon blind doen? Nee, dat gaat blind. Maar het is een beetje natuurlijk wel een beetje timing... ...en de scheids die wijst wel uh, dat je eruit mag en erin mag. Maar op zich is het vrij. En je hoeft niet met een vereniging te komen, je hoeft niet ergens bij aangesloten te zijn... ...je kan gewoon komen? Ja, nee, iedereen kan komen. Het is zelfs zo als je geen uh, team hebt of nog geen vrienden of je bent een expert... Dan kan je ons bellen en dan delen we je in in een zogenaamd niet-team. En dan ga je gewoon lekker mee voetballen in die competitie. Uh, dus uh, ja, het is echt voor iedereen. Nou, is het risico natuurlijk dat als jij met je teamje van, van bijvoorbeeld je werk, hè, je collega's komt voetballen. dan ga je tegen een team en dat is zo verschrikkelijk goed: dan ga je met 20-0 op de broek. Ja, dat is niet leuk, dus wat wij doen, we, we zorgen als je een competitie mee wil spelen, altijd voor een rating game. En die, dat ja, het komt, het klinkt al een beetje Engels, omdat het een Engels bedrijf is. Daarmee bepalen we je niveau en um, na die rating game wordt je met dat niveau ingedeeld in een bepaalde divisie die, die, die past bij jou. oh Dus voor je... iedereen wat? Ja, er is voor iedereen wat en daarmee kan je dus ook, als je steeds beter wordt, in hogere divisies komen en dus uitdagender spel spelen. Dat is wel leuk natuurlijk. Ja. Uh, met, het maakt niet uit wat voor weer het is. Als het sneeuwt, kan je dan ook? Nou, het ligt eraan dat die jongens heel hard de uh, ochtends de velden schoon hebben staan bezig maar uh, over het algemeen zijn we open. Ja. Je hebt me uh, uh, heel kort al iets verteld over de techno technologie die gebruikt wordt hè, bij dat bij dat gras, wat, dat kunstgras. Het is heel anders dan wat we op de voetbalvelden hebben liggen. Nou, het is, het is uh, in die zin anders dat het wat dikker is en wat zachter. Uh, dus het is wat minder blessuregevoelig. Maar ja, absoluut. Het is wel anders. Oké. Okay. Stel nou, ik wil uh, een aantal weken achter elkaar gaan voetballen met een team. Kan ik dan iets reserveren waardoor ik altijd op dezelfde tijd terecht kan? Ja, je kunt... Uh, dus als je gewoon een veld wil huren, dan noemen wij dat een blokboeking. Als je dat vast wil leggen voor een vaste tijd iedere week. Zo hebben we Gazprom die ik geloof twee velden twee uur per week op dinsdagochtend doet, vroeg. Um, en, en dat, dat doen het hele jaar door, uh, dus dat kan uh, je helemaal met elkaar afstemmen en dat betekent ook betere tarieven en hoe langer je boekt, hoe meer uh, wij je tegemoet komen, zeg maar. Dus, uh, dus er is echt van alles mogelijk. Je hoeft geen lid te worden. Nee. Willem, als ik even mag inbreken. Uh, ik ben een technicus uh, vandaag hier bij dit studio. Uh, en uh, ik heb net Henny al iets horen roepen dat jij misschien ook een, een muzikale keuze hebt. Om mij nou even de gelegenheid te, te geven om dat op te zoeken, want dat moet allemaal heel snel gebeuren. Dan kunnen jullie verder met praten, maar dan zoek ik vast het nummertje op wat jij uh, in petto hebt voor ons. Uh, wat voor muziek uh, gaat dat worden? Ik heb er helemaal nog niet over nagedacht. <laughs> Kijk, dat bedoel ik. <laughs> Sorry. Yeah. Uh, wacht even hoor, dan moet ik, ik kom er zo op terug. Eén uh, seconde. Ja, roep het, roep het ja. gewoon zo even, dan kan ik zoeken. Ja, uh... Er wordt even diep nagedacht. Uh. Robin S. Show me love wordt hier geroepen Show door, me de, love. door de collega's. We gaan proberen om jou de liefde te tonen. <laughs> ik ga zoeken. <laughs> en dan gaan wij nog even verder praten. Um, hoe lang duurt een competitie? Competitie duurt een kwartaal zeg maar, 14 weken. Ja, ja. En in die 14 weken moeten we zorgen dat er sowieso wedstrijden gespeeld zijn. Je komt als het goed is in een pool van 6 tot 8 teams. Dus daar, daar wisselt het een beetje in de lengte van de competitie. Nou, kan ik me voorstellen dat je, dat je goede teams hebt en die worden kampioen. Wat dan? Ja, dan gaan ze met een beker naar huis en uh, een leuk uh, cadeautje. En uh, dan kunnen ze gewoon weer vol volgende keer weer proberen kampioen te worden. Of komen ze, komen ze niet in een hogere klasse dan? Ja, wel. Maar tenzij ze al op het hoogste niveau zitten. Maar dan promoveren ze door naar een hogere klasse, ja. Uh -huh. En alles gebeurt binnen het center, dus het is niet echt zo dat we... Uh, we hebben natuurlijk nog maar één center in Nederland, maar uh, de bedoeling is dat je gewoon je, op je lokale center tegen die teams doorbaat spelen. Okay. Want ja, dat maakt het ook laagdrempelig en makkelijk bereikbaar, zeg maar. Je hebt verteld dat je eigenlijk zeven spelers per team nodig hebt. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ik wil een competitie spelen van 10 tot 14 weken, ik kom met een team van zeven man, hoeveel ja. ben ik kwijt? Ehm... Uh, God, vraag je een hele goede vraag. En dan ben ik even niet op voorwaarde aan mijn hoofd. Uh, nou, het is zeg maar zo. In competitie is het... Uh, 50 euro per, per team. Per wedstrijd. Dus dat is zeg, dus zeg maar, maar... 500 uh, ze euro voor een kwartaal. Voor 7 piek uh, ben je maar een avond heerlijk aan het voetballen. Ja, dus als je dat deelt... 50 gedeeld door 7 man... Dan zit je geloof ik op... 7 uh, piek? Ja, 7 euro, ja. Dat is de prijs. En een losveldje huren is 35 in de piekuren en weer goedkoper in de daluren. Maar oh, dat is ook niet eens duur. Nee, en kinderen zijn bij ons altijd welkom. Uh, die mogen spelen <coughs> voor 2 euro de hele dag door. En dan houden wij, zeg maar, ja, omdat we zeg maar, ja, mensen in dienst hebben die er altijd zijn, beheer doen, dan is er toezicht op die velden en die kinderen. En dat werkt eigenlijk heel goed op de Olympiërplein. Want uh, ouders maken zich minder zorgen dat die kinderen gepest worden of eraf getrapt worden door grote kinderen. of uh, ja, dat... er toch wel veel op de kruidkoord gebeurt. Het is ook echt goed georganiseerd. Ja. Leuk. Ja, ja. We gaan even die plaat van jou draaien. En dan gaan we straks nog even verder praten over die Power League. Want ik word steeds enthousiaster, moet ik eerlijk zeggen. Oké, okay, heel leuk. Tot zo. Show me love en uh, twee mannen met uh, een bijzondere liefde voor voetbal. Hier in de studio Henning Ze zijn natuurlijk aan de telefoon uh, Willem. Willem Stoutenbeek. En je bent nu ook uh, muzikaal voorzien uh, Willem. Maar Willem is even weg denk ik. Nee. Ik ben er. Oh je bent er wel. Ik zeg ja, ja. je bent nu ook muzikaal bediend. Ja nee, hartstikke mooi nummer toch. Ja lekker toch. Eigenlijk gekozen door Robert en Pierik. Die zit hier naast me heel hard te werken namelijk. Ja, valt wel, het past eigenlijk wel een beetje bij de Power League, hè? Ja, zo is het. Want daar praten we over, dames en heren. Een nieuw fenomeen verovert Nederland. En dat is begonnen op het nieuwe Power League Olympiaplein voetbalcentrum... dat open is voor wedstrijden en toernooien. Om het even samen te vatten, spelers van alle leeftijden en van alle spelniveaus zijn welkom... Het is een splinternieuw voetbalconcept. Competities, toernooien, veldhuur, kinderpartijtjes, coaching. Vijf tegen vijf is een leuke, snelle, competitieve manier... om te voetballen met een klein team bestaande uit vijf spelers. Eigenlijk zeven, want het is uh, behoorlijk intensief. Bij Power League Olympiaplein vind je de eerste... 5G-gestreepte kunstgrasvelden van Amsterdam. En dat kunstgras, dat is uh, rubbergras, rubbergras, zeg maar. En de mooiste faciliteiten... En dat gaat Nederland veroveren. Het is nu dus alleen op het Olympiaplein in Amsterdam. Maar er komen nieuwe plekken. En bijvoorbeeld zou dat zo kunnen zijn tussen Haarlem en Heemsteden En daar zijn wij natuurlijk heel erg in geïnteresseerd. Vertel. Um, ja, nou zoals gezegd. Uh, in, in, in, willen, ik vind Haarlem een goede om, een, een omgeving. Ik kom er zelf vandaan van origine. Dus uh, ik woon nu in Amsterdam. Maar ik ken Haarlem qua bevolking. En... Uh, uh, er zitten gewoon een hele hoop kinderen, een hele hoop volwassenen vriendengroepen die graag wat zouden doen. Dus ik geloof dat het een, een goede kans van slagen heeft, zeker op die plek die we voor ogen hebben. En um, het feit dat de gemeente Haarlem zo enthousiast is over het product. Kun je ook vertellen welke plek dat is, waar het is? <laughs> Ja, het is nog niet rond, dus ik vind het een beetje gevaarig. Oké, okay. maar er komen ook kleedkamers, er komen ook horecafaciliteiten, fietsenstallingen, kinderfaciliteiten. Hoe is dat ja. of hetzelfde? Ja, nou het, het varieert. Het is eigenlijk zo dat we in Londen bijvoorbeeld ook op hele gekke plekken zitten, maar dat komt puur door gewoon schaarste van ruimte. En om um, bijvoorbeeld te geven, we hebben op Canary Wharf bovenin een parkeerdek op de zesde verdieping. Uh, ...velden liggen, uh, die heel laag is... ...maar ook daar wordt op gevoetbald. Yeah. En uh, uh, we, doen het nu. we zijn nu een centrum aan het openen in Londen... wat 14 verdiepingen onder de grond komt... ...in een parkeergarage. Wow. Dus we denken, wat is dat nou? Maar ja, dat wordt heel erg spectaculair. Um, maar in principe is het zo dat het, ja, het meest voor de hand liggend... ...is een, een goed sportpark met parkeervoorzieningen... ...fietsenstalling, uh, goede, goede kleedkamers, goede bar... En een kantoor waar we vanuit de, zeg maar, de, de activiteit kunnen plannen en organiseren uh, moeten hebben. En dat, dat is in Haarlem mogelijk. En um, ofwel we gaan daar ook weer samenwerken met een voetbalclub of we gaan het zelf bouwen. Dat is nog de vraag. Maar het komt in ieder geval op een mooi sportpark te liggen. Ik weet wel een goede plek voor je. Een goede ja? club voor je bedoel ik. Oké, okay, ik ben benieuwd. De koninklijke hè? Ja, dat dacht ik al. <laughs> Weet je wat ik het, heel, het meest interessante eigenlijk vind van alles wat je verteld hebt? Dat jullie zelf voor toezicht voor, voor die velden en de spelers zorgen. Dus ouders kunnen hun kinderen er gewoon rustig naartoe sturen. Ja, in feite wel. Het is niet zo dat we natuurlijk zoals een buitenschoolse opvang... of een kinderdagverblijf echt um, uh, zeg maar aan die regels voldoen en... en um, de verantwoordelijkheid op ons nemen dat die kinderen verzorgd en. en eh, worden. Maar we zijn er, we letten op en eh, er zal niks gebeuren. Maar het is niet zo dat we. Dat, dat zou ik niet kunnen, zeg maar. Hè, met zo weinig bezetting en. Eh, zo weinig mensen. Maar. Eh, het, is, het is een goede en veilige omgeving om je kinderen achter te laten, absoluut. Weet je wat ik ook denk dat, dat leuk is? Heel veel voetbalteams hebben natuurlijk moeite omdat er steeds minder ruimte komt om te trainen. Schrijf je team in en ga lekker uh, aan zo'n toernooi meedoen, hè? Ja, absoluut. We hebben ook teams, ook bij Zwift, die uh, uh, in de wintermaanden gewoon moeite hebben om hun hele team op de training te krijgen. En die dan liever bij ons uh, een klein veldje gaan spelen, want dan kunnen ze met minder mensen uit. En toch uh, uh, technisch lekker voetballen. Leuk. Komen er ook bijvoorbeeld cuptoernooien? Ik, ik noem maar iets. Europa Cup, uh, Champions League... Uh... Nou, uh, Champions League op 50-50 heb ik nog niet gezien. Maar wij organiseren wel degelijk uh, toernooien. Dus we hebben iedere maand een laddercompetitie toernooi op de uh, Linkerplein. En uh, dat willen we eigenlijk gaan intensiveren. Maar tot nu toe uh, is één keer per maand, zeg maar. Uh, daar moeten we hard voor werken om alle teams te, er te krijgen. En dat gaat goed. Maar uh, we doen zeker toernooien, ja. ja. Hoe is het met de dames? Kunnen die ook terecht? Ja, die zijn van harte werk om sterker, sterker nog. Ik wil dat. Ik, ik, ik heb uh, de, het team wat zeg maar, het werk doet op het Olympiaplein fysiek. Uh, want ik ben meer verantwoordelijk voor de uitbreiding en toezicht. Maar het team echt erop aangezet. Van, ga nou eens achter die dames aan. Want dat is zo leuk. Alleen al voor de sfeer op de club. Uh, dat je straks met mannen en dames aan de bar kan staan. Dat maakt het toch allemaal veel gezelliger. En ja. uh, damesvoetbal is enorm in opkomst. Uh, dus uh, ik vind dat we daar zeker op in moeten spelen. Ja. En de oudjes? Ja, de oudjes ook, dat is heel leuk. Uh, we hebben naast ons op uh, de velden van Zwift wordt door Golden Sports uh, nu oudere voetbal georganiseerd. En dat is ook wel wandelvoetbal soms. En dat is een ongelooflijk succes. En uh, wij zijn dus uh, ook uh, met hen in gesprek om daarop samen in te gaan spelen. En dat misschien wel uit te breiden naar de nieuwe locaties die we willen doen. Want ja, het is natuurlijk geweldig dat je toch een soort spelvorm kan vinden waarmee ouderen nog lekker bewegen in plaats van dat ze alleen maar op een loopband of een, uh, uh, in een krachtgrond moeten zitten, zeg maar. Maar ook voor, ook, ook voor kinderen zie ik een grote toekomst. Alleen het probleem is, voor kinderen is het moeilijk om met vijf tot zeven spelers te komen. Stel nou dat ik heb een zoon en die, wil, uh, die is zes, zeven jaar die wil gaan voetballen. Kan die sowieso komen? Ja, hij kan komen. Uh, we kunnen hem dus uh, voorzien in kinderkampen. We doen woensdagmiddag, uh, dat zijn we nu aan het opzetten. Dat kinderen uh, in een soort kidsclub terechtkomen, waarmee er trainingen komen, uh, door coaches. Waarmee je ook trucs kan leren. Uh, we willen dat ook heel interactief gaan maken, dus uh, de website moet veel beter worden. En uh, die ligt er op het moment ook uit, zag ik net. Maar... Uh -huh. uh, uh, op die site moeten kinderen als ze lid zijn van de kidsclub ook iedere week een truc te zien krijgen en kunnen zichzelf aan kunnen leren en daarna letterlijk op woensdagmiddag kunnen trainen met de coaches uh, en dan heb je natuurlijk nog uh, de, de weekendwedstrijdjes die we gaan die we organiseren Dat is zeker leuk. in deze verwende wereld waarin wij een beetje leven ja. is, is je kindjaardig en dan weet je van gekkigheid niet meer wat je moet organiseren zit daar ook nog iets in? Ja, wij uh, hebben op de Limpjeplein gemiddeld vijf kinderpartijtjes per weekend. Dus dat is best veel. En dat doen we vanaf tien kinderen. En dat kost ongeveer 10 euro per kind. En dan krijg je uh, zeg maar twee uur voetbal. Uh, dat is eigenlijk een uur. En daarna een, uh, dus een break met een uh, limonade en een lunch. En daarna weer doorvoetbal nog een uur. En dan zit dan in dat voetballen zit een wedstrijdje, een training, doelschieten, groepsfoto. Uh, dat soort zaken. Ik had vroeger een leraar op de middelbare school, Stoutenbeek. Is dat familie van je? Dat zou best kunnen. Kwam je uit uh, Beverwijk? Nee, Utrecht. Utrecht. Ja, er zit ook een tak in Utrecht. Maar dat is wel ver weg familie, maar die kant ken ik niet zo goed. Uh, Bever die Beverwijk is geloof ik de meubelindustrie, hè? toch? Ja, dat, dat, dat <laughs> is mijn uh, familie. Oké, okay, oké. Okay. Nou zit jij midden in de sport met jouw uh, Power League. Volg je een beetje wat er gebeurt uh, in, de, in de sporten in Nederland? Eh... Um, ja, absoluut. Ik, uh, de, de, de, de, ik, ik volg vooral het alternatief georganiseerd sporten. Ja, ja. Maar Ajax bijvoorbeeld? Uh, je bedoelt gewoon qua voetbal? Ja, ik ben voetballiefhebber, dus dat, dat volg ik absoluut. Uh, uh, in het rapport van uh, Tjörda Link stond dat ze in vier jaar 85 miljoen hebben verdiend aan zelf opgeleide spelers. Hoe is dat met uh, jouw power league? Nou, dat, dat, dat wordt met de technische overheid. Dat rijkt mijn kennis niet van uh, wat er met onze spelers gebeurt. Nee, dat, dat weet ik echt niet. Nee, maar als ze trucs leren en ze leren echt voetballen. Dat, dat is natuurlijk wel de manier om. Uh, ja, ja, nee, absoluut. Maar we zijn een jaar open. Ik heb nog helemaal geen referentiekader in Nederland, in ieder geval. Misschien dat er in Engeland wel hele goede voorbeelden van zijn. Maar dat, nou, dat kan ik zo niet oprakelen. Zo, nou, vast wel. Ja, lijkt oh, mij hoor. Ja. Het technisch nee, hard bij Ajax was kansloos. Sorry? Het technisch hart bij Ajax was kansloos. Ja. Uh, yeah. Ik neem even gewoon wat, wat punten met je door. Danny Blind gaat de defensie versterken. We gaan weer met vijf man achterin lopen. Wat vind je daarvan? Uh, nou... Sorry, dit wordt me eigenlijk te technisch hoor. En ik ben heel goed in het anders georganiseerd sporten. Maar om nu Ajax te gaan beoordelen als Power League zijn, dat doe ik ook liever niet. Oké. Okay. Nee, nou, nee sorry. We gaan nog een plaats voor je draaien en dan vatten we nog even de Power League samen. En dan dank ik jou hartelijk voor het nieuwe initiatief dat je naar Nederland hebt gebracht. Fantastisch. Dank je wel. Tot zo. Ja, op zaterdag in het park wordt vast volop gevoetbald. Chicago, die maken daar muziek. En uh, dat is weer een heel ander verhaal natuurlijk. Maar die hebben ook een doel in hun leven. En dat is muziek maken. Watertorensport over een nieuw fenomeen dat Nederland gaat veroveren. En dat gebeurt allemaal dankzij Willem Stoutenbeek, want die heeft het naar Nederland gehaald. Het 5 tegen 5 voetbal in de Power League. Willem, ik vind het een fantastisch idee en ik denk dat je echt Nederland gaat veroveren. Dankjewel. Denk je zelf ook? Ja, ja wij zijn ervan overtuigd dat dit een kans van slagen heeft in Nederland. Het gaat al heel goed op het En um... Uh, er is niet voor niets in Engeland besloten dat we doorinvesteren op drie nieuwe vestigingen. Uh, dus, uh, nee, wij zijn er klaar voor. En uh, ik uh, merk ook dat uh, overheid en gemeentes erg enthousiast zijn. Want ja, je activeert toch een groep mensen, zo zeg ik het altijd, maar die eigenlijk niet meer voetballen. Het is niet zo dat wij uh, voetballers bij clubs weg gaan het roven zijn, want dat... dat, dat, dat... Dat is helemaal niet wat er gebeurt. Het zijn eigenlijk heb je in Nederland eh, 3 miljoen voetballers volgens de cijfers. Ja. En er zijn er 1 miljoen die bij de KNVB spelen op het moment. Dat betekent dus dat er 2 miljoen soort van latente voetballers zijn. Die, die slapende voetballers die wel wat willen, maar die weten wat. En ja, die proberen wij te bereiken en weer, weer aan het sporten te zetten. Ja, kan het ook niet een, gewoon een financieel plaatje zijn? Nou ja, ja ik, ik kan... Ik, <lacht> ja, ik hoor net van Henny ja. buiten Duits. Ja, maar de meeste kinderen in Nederland kunnen het hebben toch wel toegang tot een voetbalclub. Dat is 180, 200 euro geloof ik voor contributie. Ja, dat is veel geld, maar uh, ik denk niet dat er, ja, ik, ik denk niet, als ik het dan, de kinderen kan ik niet goed inschatten. Kijk, in Amsterdam is het probleem uh, dat clubs van vol zitten en het moeilijk is om de kinderen geplaatst te krijgen. En die clubs zijn dan ook nog eens selectief. In wie wel mag en wie niet, want uh, alleen de goede worden bij wijze van spreken uitzoekt, maar dat is een luxe probleem. In andere gemeenten denk ik dat, uh, dat het eerder een geldkwestie zal zijn. Maar dat de meeste kinderen toch wel kunnen voetballen. En wat wij voor kinderen bieden is iets bovenop het lid zijn van een club. Want ik verwacht nog steeds dat als een jongen of meisje erg graag wil voetballen... dat ze mee gaan draaien in de competities van de KNVB. Ja, maar als je bijvoorbeeld een club hebt als uh, Allianz in Haarlem... Ja? Uh, daar was een wachtlijst van 150 kinderen. Die kunnen ze gewoon niet kwijt, ze hebben geen velden genoeg. Ja, nou, dat is wat wij bij Swift dus ook hebben. Daar worden 200 kinderen per jaar geweigerd, of afgewezen. En die willen wij heel graag bij ons laten voetballen en dan toch nog in laten stromen een jaar of twee later. Ja, Weet je wat ik ook zo grappig vind van jullie nieuwe opzet met dat uh, Power League? Je kunt de locatie overal neerleggen. Je vertelde al dat jullie ergens in een, in een uh, diepe, hoe noem je dat, uh, parkeergarage aan de gang gaan. Maar je kan het ook op daken doen, je kan het bij hotels doen. Het is, het is natuurlijk geweldig. Ja. Nou ja, Lara, ik ben in Harlem om een voorbeeld te geven, heel erg uh, serieus in gesprek geweest met Cobra's Pen, de projectontwikkelaar van uh, Luigi Prince. Ja. En, en, uh, om het in het oude postsorteercentrum te starten. Dus dat, uh, boven de Albert Heijn XL, uh, zit nog zo'n verdieping. Ja. Met acht meter hoogte. Daar kunnen vier velden binnen en vier op het dak. Um, ik heb dat moeten laten gaan omdat gewoon het risico te groot is. Hij vraagt toch wel een behoorlijke huur. Dat snap ik ook wel voor zo'n gebouw en indoor. Mm -hmm. En dat risico willen we niet aangaan. Maar het zou uitermate geschikt zijn voor ons. Dus het kan inderdaad op heel veel diverse en gekke plekken. Maar Luigi die heeft uh, panden zat. Daar kan je best nog uh, succes mee hebben denk ik. Ja, maar hij, hij heeft natuurlijk panden zat. Maar uh, niet allen zijn geschikt voor dit concept. Als er een kolom staat om de 10 meter. dan gaat het niet goed met voetbal. Nee. Maar bijvoorbeeld een halfweg waar dat nieuwe centrum komt. daar uh, ja, past het niet in. Hè? De Sugar City, nee. nee. Dat is niks voor je? Nee. Nee, en het is ook een andere bestemming. Hè? Het is geen sportgrond. En dus ze willen daar retail en kantoor op bouwen. Nee. Dus um, dat is hem niet direct. Maar um, er zijn ook. ...heel veel sportlocaties, sportparken in Nederland, waar kunstgras is aangelegd... ...waardoor voetbalvelden minder, um, ja, in mindere aantallen nodig zijn. En daar kunnen wij eigenlijk ons uitstekend op vestigen. En dat is aantrekkelijk in de huursfeer, aantrekkelijk in de bestemming van het park... ...en het is ook goed om zo'n sportpark weer nieuw leven in te blazen. Dus, um, daar zijn we in Utrecht en in Haarlem dan ook uh, op aan het inzetten. Ik uh, heb je enig idee. Dus mijn vraag die me eigenlijk op mijn op tong ligt: wanneer dat in Haarlem uh, heemsteden voor elkaar zal komen? Nou, wij, uh, wij mikken op uh, 2016, medio eind 2016. Zou geweldig zijn. Ja. Willem Stoutenbeek, geweldig initiatief. Echt fantastisch. En het gaat Nederland veroveren. De Power League. Het 5 tegen 5. Eigenlijk 7 tegen 7. Oh ja, dat wil ik ook nog vragen. Want je, je, je zegt dat je gaat uitbreiden naar 7 tegen 7. Waarom is dat? Nou, omdat je... Uh, 50-5 is best intensief, zoals ik al zei. Het, het vraagt gewoon uh, best wel fysiek veel van een voetballer. En 7 tegen 7 is ietsjes rustiger en relaxter. Dus... We merken, in Engeland zijn er bijvoorbeeld veel jongens die graag uh, boven de 40, of mannen boven de 40, die dan toch een stapje terug een 70-7 voetbal enerzijds. En anderzijds is 70-7 ook uh, meer veldvoetbal en minder technisch. Dus het is ook een beetje de voorkeur van de voetballer, zeg maar, waar die van houdt. Uh, een echt goede straatvoetballer past uitstekend op een 50-5 veld. En iemand die meer van de traditionele 11 tegen 11 is, die uh, kan misschien wel beter het voet op 70-7. En daarom... Ja, zijn we van plan om ook 70-70 te hebben. Leuk man. Ja. Power League Olympiaplein. Als u er kennis mee wilt maken, ga naar het Olympiaplein. Ga naar Swift. Kijken hoe het allemaal zit. Vijf tegen vijf voetbal is een leuke, snelle, non-stop vorm van voetbal. Met vijf spelers per team. Liefst twee wissels. En de teams spelen op kleine velden. Met boarding en netten. En hierdoor is een non-stop actie. En vallen er veel goals. Wedstrijden variëren van 40 minuten tot een uur. En het is zeer de moeite waard. En het zal Nederland veroveren. Dankzij Willem Stouterbeek. Willem, dank voor al je informatie. Veel succes. Dank hoor. Dank voor het interview. Oké, oké. Dag. Oké, fijne dag. dag. Jij ook. Dag. Ja, nou, streng als ik ben. We moeten eruit met muziek. En uh, Henny heeft voor ons een, een prachtig nummer uitgekozen. Uh, van uh, een vader die ook trots is op zijn zoon. En niet zozeer vanwege voetbal. Als wel dat hij prachtig muziek maakt. Alan Clark natuurlijk. En ik heb het over vader, Dane Clark. Hier in duet met uh, Father and friend. Niet vader en son, Henny. <laughs> <laughs> maar in ieder geval uh, een lekker nummer om, uh, om uh, dit programma mee te eindigen. Dank je voor je komst weer naar de studio. En dat je ervoor hebt gezorgd dat onze luisteraars weer helemaal zijn bijgepraat op het sportgebied.